Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Kamer zijn ze er nog niet over uit, wel of geen 2G. Al sinds vanmiddag praat politiek Den Haag over het invoeren van een 2G-maatregel. Dan kun je alleen als genezen of gevaccineerd persoon naar bepaalde plekken, zoals de kroeg of de bioscoop. En daarvoor moet ze eerst een wet gewijzigd worden, maar of dat gaat gebeuren, politiek verslaggever Ron Vrezen. Grappige meerderheid voor zo'n maatregel, als die ooit wordt ingevoerd... Uh, want de Partij van de Arbeid die we net zagen is doorslaggevend in de Tweede Kamer in ieder geval. En die partij is in ieder geval niet principieel tegen. Maar daarmee is het echt nog niet gelopen deze kwestie. Want ook in de Eerste Kamer uh, moet zo'n wet als die er komt uh, een, een meerderheid krijgen. En daar is die meerderheid nog wel uh, wat verder weg. Niet alleen de Kamer is verdeeld over de maatregel. Nou 2G vind ik eigenlijk wel goed. Want ik vind al langer dat we geregeerd worden door een minderheid die niet gevaccineerd wordt. Ze hebben altijd geroepen we gaan niemand verplichten. Maar eigenlijk is het gewoon een verkapte verplichting geworden. Want als je als niet gevaccineerde kun je straks nergens meer heen. Waarschijnlijk praat de Tweede Kamer nog de hele avond erover. Een man van 53 uit Katwijk zit vast voor het bedreigen van premier Rutte en minister De Jonge. Hij zou afgelopen vrijdag een foto op Twitter hebben geplaatst van twee lijkzakken en schreef daarbij de tekst Sorry mensen, de persconferentie gaat niet door vanavond. De man moet volgende week voor de rechter verschijnen en blijft tot die tijd vastzitten. De KNVB heeft voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter aangesteld in de eredivisie. Het gaat om Franca Overtoom. Zij is aankomend weekend assistent official voor go Ahead Eagles FC Groningen. Het is trouwens nog niet bekend of de eredivisiewedstrijden doorgaan. Veel clubs willen dat de competitie tijdelijk wordt stilgelegd... omdat er komende tijd geen publiek op de tribune mag zitten. De KNVB beslist hier morgen over. En veel klanten van sekswerkers stonden de afgelopen dagen letterlijk voor een dichte deur. Vanwege de aangescherpte coronaregels moeten sekswerkers nu om 6 uur s avond stoppen. En dat terwijl ze het meestal moeten hebben van de avonduurtjes. Ook in Alkmaar moeten klanten even omschakelen, vertelt deze prostituee. Dat heel veel mensen eigenlijk nog door de straat liepen, wat we hoorden van de mensen die hier wonen. Eigenlijk na zes uur, dus tussen 7 en negen, kijken waar alle dames waren. Maar ja, alle gordijnen zijn dicht. En daarom hebben ze nu in Alkmaar een spandoek in de straat opgehangen met de gewijzende openingstijden erop. Het weer. Vannacht trekken regenbuien het land in. Morgen overdag verdwijnen die buien weer. En dan kan ook de zon er even doorkomen. Het wordt dan 9 tot 12 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANBB.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 bij CFM Jazz, Zfm Jazz, Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik heb nog een heerlijk uurtje met uh, muziek klaar liggen. Het eerste nummer wat ik draaide was These Boots Are Made For Walking. Het komt van het album van Ray Bryant, Lonesome Traveler uit 1966. En het is een uh, bijzondere versie van het nummer geschreven door Lee Hazelwood. En dat nummer is natuurlijk beroemd geworden door Nancy Sinatra... Dit album staat vol met uh, ja, bijzondere nummers. En ik heb er nog eentje klaarstaan. En dat heet Willow Weep For Me... een uh, mooie vertolking van een uh, jazzstandaard... Willow Weep For Me. Ray Bryant, pianist. Ook bekend om zijn gospel en blues muziek. Maar dit is natuurlijk prachtige uh, jazzmuziek. Ik ga verder met uh, Kenny Drew, ook een pianist. En um, ja, hij heeft een uh, bijzondere album gemaakt weer. Het was een uh, sessie in uh, Hollywood in 1955 opgenomen. Hij speelt samen met Leroy Finneker op bas. Lawrence... Maiorable op drums, Joe Maney op saxofoon. En het is een van zijn beste albums. Het nummer heet In the Bescribed Manner. Kenny Drew. <tied> Manner. Kenny Drew was natuurlijk bekend geworden als begeleiding uh, voor bijvoorbeeld Dinah Washington... maar ook bij John Coltrane, uh, vooral op zijn monumentale album The Blue Train. Daarnaast heeft hij nog met vele anderen samen gespeeld. Hij is vooral in Europa groot geworden omdat hij hier naartoe uh, gemigreerd is. In Amerika uh, was hij een klein beetje vergeten, maar hij heeft natuurlijk hele geweldige muziek gemaakt... Ik ga verder met een uh, heel andere artiest die niet zo heel erg bekend is... Helen Humes. Zij was een uh, zangeres. Ze was uh, eigenlijk heel goed in blues, swing, maar ook in ballads. Uh, ze speelde piano en orgel in de kerk als kind. En ze maakte haar eerste opnames eigenlijk al um, toen ze 13 jaar oud was. Ze heeft met uh, Stuff Smith gewerkt, met All Sears. Ze heeft bij Count Basie gewerkt. En uh, ze heeft een aantal albums zelf gemaakt... En van het album Deed I Do uit 1977 ga ik twee nummers draaien. Het eerste nummer is haar grote hit Million Dollar Secret. En het tweede nummer heet Let the Good Times Roll. Helen Humes. Dank u wel, dames en heren. You dead, you're dead. Alan Humes met Million Dollar Secret en daarna Let the Good Times Roll. Ik ga verder met een uh, heel andere artiest, uh, Roland Hanna. En, um, ja, een, een artiest die um, eigenlijk vele instrumenten speelt. Hij um, is een grote geworden in de jazz. Hij is begonnen op piano. Hij is uh, in de jazz geïntroduceerd door Tommy Flanagan, ook een pianist, zijn vriend... Hij heeft met een aantal grote namen gewerkt, waaronder Benny Goodman en Charles Mingus. Maar ook was hij lid van het Ted Jones Mel Lou Orchestra. Gaat u luisteren naar um, het nummer I Hear You Knocking But You Can't Come In. Het komt van het album Swing Me No Waltzes uit 1973. Roland Hanna. Talking, but you can't come in. Ik ga verder met een, um, ja, een zangeres die beroemd is en eigenlijk geen introductie nodig heeft en een prachtige stem heeft. Nancy Wilson, en ze wordt vergezeld door George Shearing Quintet en het nummer dat heet On Green Dolphin. street applied the setting the setting for nights beyond forgetting and through these moments apart memories live in my heart when I recall the love I found on, I could kiss the ground on green On Green Dolphin Street. George Shearing en Nancy Wilson. Jazzmuziek is natuurlijk heel veel instrumentaal. Maar als je een beetje gaat zoeken... dan uh, zijn er ook prachtige uh, jazzzangers met, uh, met mooie nummers. En een geweldige zanger die uh, niet al te veel voorbij komt... Uh, is Gregory Porter. En daar heb ik nu van klaarstaan. Don't lose your steam, Gregory Porter.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 Met Don't Lose Your Steam. Ik ga verder met uh, Jimmy Smith, een uh, ja, organist die uh, bekend staat om zijn vele albums uh, en hele mooie albums heeft gemaakt. En een daarvan is Midnight Special uit 1960. Ik ga het gelijknamige nummer draaien en hij wordt hierop vergezeld door Stanley Turrentine op tenorsax, Kenny Burrell op uh, gitaar en Donald Bailey op drums. Midnight Special, Johnny Smith. r u t r Jimmy Smit met Midnight Special. Het nummer is helaas te lang om helemaal te draaien in deze uitzending. Ik ga verder met uh, twee Big Band nummers. Ik heb uh, klaarstaande Claude, Rolling, Claude Bowling Big Band met Let's Swing It. Mm-hmm. <laughs> Bolling Big Band met Let's Swing It. Ik ben uh, toegekomen aan het laatste nummer van vandaag. CFM Jazz, vandaag gepresenteerd door Jeroen van Sluisdam. En samengesteld natuurlijk. En het laatste nummer dat ik klaar heb liggen... is van de Michel Camilo Big Band uit 2009. Het nummer heet Why Not. Uh, Michel Camilo komt uit de Dominicaanse Republiek. En in 2009 is hij... Um, nee, sorry, in 1994 is hij teruggegaan. En heeft toen een album opgebracht, uh, opgenomen wat later is uitgebracht. Hij heeft daar een, uh, buiten een, uh, een album opgenomen in een amfitheater. En daar uh, heeft hij een mooi album van gemaakt. En daar ga ik van draaien. Why Not, Michel Camillo, Big Band. luistert naar de Ma Michael Camilo Big Band. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Dit was CFM Jazz. Volgende week zit hier Peter Den Boer. Fijne zondag en tot een volgende keer.